NOS Nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. In Libië is de vliegramp herdacht waarbij anderhalve maand geleden 70 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse delegatie heeft in Tripoli kransen gelegd op de rampplek, waar nog altijd veel brokstukken liggen. Daarbij waren ook familieleden aanwezig van de 9-jarige Ruben, die als enige de ramp overleefde. De ambassadeur heeft de hulpverleners en de autoriteiten in Libië bedankt voor hun werk en steun. Het leger gaat de brandweer helpen bij het nablussen op de Straatbrechtse Heide bij Mierlo. Door het bluswater en de regen is het terrein moeilijk begaanbaar geworden voor de brandweerwagens. Honderd extra militairen zullen de brandweer bijstaan met terreinvoertuigen en waterwagens. De brand op de Straatbrechtse Heide brak vrijdagmiddag uit. Er is zeker 150 hectare bos en heide verloren gegaan. 30 miljoen Polen mogen vandaag een nieuwe president kiezen. Rond deze tijd gaan de stemlokalen open. Ook Polen in Nederland kunnen stemmen. In Den Haag, Amsterdam en het Limburgse Brunsum. De strijd gaat tussen de pro-Europese kandidaat Komorowski... en de conservatieve nationalist Kaczynski. Kaczynski is de tweelingbroer van de omgekomen president. In de halve finales van het WK speelt Duitsland tegen Spanje. Spanje plaatste zich gisteravond door met 1-0 te winnen van Paraguay. David Villa scoorde in de 83 e minuut. Duitsland won eerder op de dag gemakkelijk van de Argentinië. Het werd 4-0. De halve finale tussen Duitsland en Spanje is woensdag. De organisatie in Rotterdam kijkt tevreden terug op de start van de Tour de France. Naar schatting 450.000 mensen kwamen naar Rotterdam om de proloog te zien. De Zwitser Fabian Cancellara won de tijdrit en start even na 12 vanmiddag in de gele trui. De renners vertrekken dan vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam en gaan via de Zeeuwse eilanden naar Brussel. Het weer, eerst nog kans op mist, verder wisselend bewolkt en overal droog. Het wordt 21 graden in het westen en 27 in het oosten. Dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht.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 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. I know the desert can hold all the love that I feel in my heart for you. Yeah. If I could spread it out See, I know my love would conquer us.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 Zich uit, de ruimte is zacht en bezweet. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen. I'm Every time I hold you I begin to understand Everything about We